We gaan verder. Ik wil iets vertellen over dat e-boek. Ja? Uh, Iedereen heeft dat e-boek. Dat is voor jou. Iedereen mag voor zichzelf dat boek uitprinten. En voorzien. Net als een boek opmaken voor jezelf. Wij doen dat niet. Wij gaan dat boek niet voor uh, jullie aanmaken. Iedereen heeft het. Je kan het zo naar een printerette gaan. ja, En laten dat... Zeg je dat uitprinten op welke manier dan je wil. En ook met een ringband. Ring, ringband Kijk, like nou heb ik nieuw hier voor mij. Tassos heeft voor mij dat gemaakt. Kastels kan voor, voor iemand doen als je dat wil. Kan je ook contact hebben met Tassos Ook kan je zelf doen in de printaretten in de buurt, wat je, waar je woont. Wat je wil. Je kan elke willekeurige kaft doen wat je wilt. Ja, dat is allemaal voor je eigen gebruik. Stel dat jij iemand, iemand kent die dat zegt, oh, is een mooi boek, ik zou het ook zoiets willen. Ja, bedoel, e-book. En dan kan je ook zelf dat doen. Dan kan je hem verwijzen naar ons. je Die komen eventjes op onze site, geven onze site. Ze komen bij ons en laten hem een beetje donatie geven aan ons. Dan anders is het als hij dan gewoon ontvangt zonder iets te, daarvoor te geven. Dat werkt niet. Je moet toch iets moeite doen, dat die toch iets geeft. Niet veel, maar een beetje, dan is het, doe je moeite daarvoor. En bovendien, dit boek toch blijkt uh, niet voor het gewone publiek. Zelfs dat heb ik probeerde, probeerde ik zo eenvoudig opzetten En toch denk ik niet dat het nieuw Zo so, voor, ja, voor iedereen. Misschien wel, ik weet het niet, maar... Komt toch tijd ja wel, de tijd komt al. Het is niet moeilijk geschreven. Dus zoals je dat ziet, iedereen kan het wel lezen. Zelfs mijn dochter, die erg, die zeer kritisch is. ja En, en alles, en alles niets is goed voor haar. Niet goed genoeg, de perfectioniste. Zelfs zij had het boek onder ogen gekregen. En ze zegt, papa, het is een goed boek. En ik zeg, ja oké. Okay. Ik zeg, nee, ik bedoel het ook. Ik meen het ook. Ik zeg, nou oh, oké, okay, destineren. Dus als zij dat zegt dat het goed is, nou dan, ja, dan denk ik nou dan moet het wel goed werken. Duidelijk het is. Maar gebruik dat ook lees dat vooral als je uh, ergens. Ja, buiten ergens bezig bent, waarin veel afgeleid wordt. Nee, het wat mij daar zit Veel dingen zitten. Het is een product van onze, ja, van onze cursussen. Ja, dat is niet zo, het is niet uit mijn hoofd. Ik kan niets, geen, geen woord schrijven. Dus alles werd opgeschreven wat hij wat ja, gegeven had in die cursussen. Dat is. En zo gaan we het doen. Dat een levend woord. moet verwerkt worden in het in, in, in, in, in schrift. In het schrift. We gaan verder met het wezenlijke gedeelte van onze les. Dus let op, nu kom die aan. Dat is de steen des aanstoots. Wat men steeds ontvlucht en probeer nu absolute concentratie te hebben, dan zal iets geweldigs zien. Uh, dus we hebben gezien dat die, dat die Jesod ja, Jesod van die Malgoed, van die, die ware Malgoed, die dus die, die in het hoofd stond in de in grote toestand, dan Jesod van haar, dat is, vormt uh, dan de 49ste poort. En als je hoort van woorden, poorten, port, poorten, is gemaakt voor wat? om iets door te laten, door die poort. Dus de 49ste, 49ste poort, de 49ste poort is wel de poort dat daardoor kan het licht heen komen. Maar de 50ste poort is dicht, duidelijk. Dat is zelfs Moshe kon dat niet binnenkomen. Waarom niet? We zullen zien, omdat vanwege die mal goed en aan het einde van de les zullen we het zien, precies waarom niet. Want de Malchut, de Malchut blijft, ja, de Malchut, de blijft nog daar staan. Of hier, laten we zeggen, in de grote toestand, blijft die Malchut, de toch staan in, uh, uh, in het, laten we zeggen, uh, aan het einde van de aboehima en die laat niet van binnen het licht uit, uh, uh, naar beneden. En daarom, niemand kan komen tot de 50ste poort binnen niemand kan komen. En geen mens kwam ooit deze poort binnen. En nu gaan zullen we leren op welke, goed kijken op welke manier kan men wel ontvangen van de 49ste poort. En nu moeten we nee, iedereen van ons. Iedereen van ons moet in staat zijn om van die poort licht te ontvangen. Eigenlijk, Wat ik bedoel. Kijk, hij zegt, Oleg zegt van Rabbi Shimon, er waren nog andere paar, die konden wel dat echt zich op, opheffen, zoveel. Maar de bedoeling is dat wij, iedereen, moeten wel in staat zijn, iedereen, ook iedereen van jullie, moet in staat zijn om van die poort ook licht aan te trekken. Eigenlijk, waar je ook staat, je kan ook in Asia zijn, maar dan aantrekken dat licht, altijd komt licht, geen andere manier, op geen andere manier, van geen andere manier komt het licht. Dat is dus de, de eerste, het eerste entree van het licht, die 49ste poort, dat komt dat dat kom dan via bepaalde kanalen naar de wereld. van de wereld heet ze Pien en Nukwa. Duidelijk? En nu kijk nou wat je ons vertelt. Want, zegt hij, hij heet het as, dus dat onderste, dat onderste zwarte magnetje van de Malchut. Hij zegt dat de echte, de heet zelf, de Malgoed zelf, is Malgoed de Malgoed. De vijftigste poort, die ik kan niet, want de, voor de echte Malgoed was Tzimtzum En de Tzimtzum wordt niet opgeheven tot de Gmartikun, tot de uiteindelijke correctie. Eigenlijk, wanneer het zo licht komt, geweldige licht, waar dat het dat, dat, dat licht ketter, dat die kracht zou hebben. Om die malgoed, de ware malgoed die hier staat, ziet dat Natuurlijk staat die ook boven in de in in de in de attic natuurlijk. De eerste staat in de attic Die moet het gehaald worden naar beneden. Dat die gewoon gaat naar beneden helemaal tot naar, de, tot naar haar eigen plaats, waar haar eigen plaats is. Van die malgoed, de malgoed. Waar is haar eigen plaats? Waar echt haar eigen plaats is, waar zij thuis hoort. Oké, okay, maar zeg eens. Waar is dat? Waar is die echte plaats van die malgoed, de malgoed, waar uiteindelijk zij zijn, zijn moet blijven staan? Waar komt zij vandaan? Ja, op haar eigen plek. Huh? Nee, op haar eigen plek, nu. Waar is haar eigen plek? Nee, maar waar, in welke wereld, dat spreken we nu. Kijk, wow. waar komt die vandaan, die malgoed, die malgoed? To, de, huh? Ja, dus de, de, punt, de, de punt van deze wereld, de punt van deze wereld. Dus daar moet je naartoe euh, afdalen door het lichtketter dat komt, in de, ja, door de machine. Die gaat haar, oh, du duwen haar van de absolute naar de, naar de, naar de, naar de uh, onderste, naar de laatste sfera van de Asia, naar de malchut van de Asia, van de malchut, de malchut van de wereld Asia. Dat is, uh, is het moment wat staat, waarop uh, staat geschreven dat de voeten van de Mashiach zullen komen te staan op de Olijfberg. Dat is waar het over gaat. Maar nu staat ze hier de vijftigste poort en dan kan ze dus niet naar beneden komen. we uh, is zo zes. We zot de mal goed zeven. En is zult van de mal goed let op zeven. Hoe charmemte? Dat is de 49 ste poort. Zie dat? Ik heb hem hier opgetekend als gaat er het doet dat Laat zo staan. Dat heeft met iets anders te maken. De, dus de soort van de Malchut, dat is de 59ste poort. En soort van de Malchut, dat is heel iets anders. Stijnlijk? Malchut de Malchut niet, maar de 49ste poort, dat is zoot. En op soort was geen verbod van Simtsumal. En nu kijk goed. Want ik heb nog geen cursussen gezien in de wereld Waar dat verteld wordt. Ja, men leert daar ook in Israël al twintig jaar. Maar niemand vertelde daarover. Kijk naar alle documenten die zij, die zij alles beschikbaar is. Jij zal dat niet vinden. Waarom niet? Want dat is geheim. Het is absoluut geheim wat ik nu vertel. Het is de eerste keer na Ari dat iemand dat vertelt. Natuurlijk uh, nog een paar kabbalisten hadden dat natuurlijk. Wisten dat. Aramchal wist daarover. En natuurlijk de... Jehoede aarslag, maar Jehoede aarslag had, had, uh, had, of, had geen, eigenlijk geen leerlingen die daar verstand van hadden. Allemaal wilden wilde ze alleen maar religie hebben. En daarna wisten we wel, een paar daarvan konden wel iets daarvan komen. En dat is de eerste keer dat, dat, dat het onthuld wordt. Aan grote, ja aan, aan vele mensen, iedereen mag het wel horen zeven le'allah ha'u miftecha, let op, zeg je dat. En de je soort van de goed, die de die 49ste poort is. Le'allah ha'u miftecha, om binnen te laten komen, die miftecha, dus in de 49ste poort van de kilim. Altijd kijken naar, waar gaat het over, kilim of licht? Want die beide zijn belangrijk, want zonder, zonder licht. Dus hij zegt in de 49ste poort van de kilim. Ja, dat is kilim. Qua kilim. Dat is, daar moet, daar komt, le a la ala le ala Daar ala daar, om daar binnen te laten komen. Die, miftaha, die sleutel, die sleutel, moet ala ala ala ala ala ala sleutel? die sleutel? Die binnen moet komen. Wat is die sleutel? Die ala ala ala ala ala ala ala ala ik ga het vertellen. Kie 8. Bei je soort schel heit het aan. Nicht A Kijk wat zegt. Want in de je soort 8 van de onderste hei. De letter hei. Nichnas nas miifteha werd ingebracht. Of kwam binnen. kwam de sleutel binnen. En nu, let op wat wie, wat is dat, die sleutel die binnenkomt in die Malchut. Hoe kan Malchut dat is dan, of de jesot? In de jesot komt dan nu de sleutel. En de jesot is dan the, wat jesot de plaats van de jesot, let op wat het is. Wat is dat in de slot? Welke deel dat is dat van de slot? Welke deel in welke deel komt de sleutel? In welke deel van een slot komt een sleutel? Nee, gewoon. In een slot. In welke deel van een slot komt... Sleutelgat. Dus je soort is eigenlijk de sleutelgat. Ja of niet? Dus dat zegt hij ons. Want in de Jezot van de onderste letter hei. Komt uh, de sleutel binnen. En nu zegt hij ons wie dat is. Ze hoef geen naad neechen, je je zoot, shella mogen. Wat is dat? That? De that sleutel, wat is de sleutel. Dat that that is het that aspect van de atereta je zoot van mogen. Dus de lichten, lichten, de lichten die. Ik wil niet vraag of oh. die dat niet doet. Oké, okay. dan zie je maar daar het. Is het niet naast? Oké. Okay. <makes> hmm? Boven. Oké. Okay. boven. Oké, okay, dat is niet belangrijk. Ik denk dat dit niet storend that is. Kijk, voor mij is het niet storend, maar ik denk dat dit ook niet wordt gehoord daar op de. Kijk nou wat je zegt. Nog een keer. Wie is dan de sleutel? Die komt nu in het gatje van die Aterat Jezot, van die Jezot van de Kilim, van de 49ste poort. Ze je Aterat dat is het aspect, letop, van de Aterat van de, uh, van de Aterat van de Mochen. Right? Kijk, jij kan zeggen, uh, mal van de Kilim, maar je kan zeggen, mal van lichten. Ja of niet? Ja of niet? Dus overeenkomt met de klie van Malchut. Iedereen hoort het wat ik zeg? Dus ook bestaat de morgen die overeenkomt met ateret soort van de Kili. Dat zegt dit met soort van de Kili. Dat is ateret Jesod van de morgen. Dat is ateret Jesod van de Mogen. Kijk nou wat heb ik hier op, de, op het bord opgetekend. Dat daar in de gadlur. Kijk nou wat heb ik dan opgetekend. Daar staat het so zo'n schuin Mogen in een rood, rood uh, paeltje en daar staat het naast, zo'n so verticaal bij mij staat het, Mogen de ateret is Wat betekent dat? Wanneer die Malchut, die letter, die onderste letter, de hei van de Malchut, in de gadlut zij daalt naar haar eiche plaats naar de Malchut. Ja, dus in het van de aboeïma. Dan heeft zij 5 kilim. En dan komt gar van de lichten. Ja, volledig alle lichten komen dan in die 5 kilim. Ja, of niet? Dan, de plaats, naar de plaats van de Jesod. Komt dan het licht, of mochen heet het. Dat overeenkomt met het licht van Atheret Jesod. Dus het licht van, uh, dat niet behoort tot de, helemaal tot de malgoed. Want dat is, niet, dat is alleen maar een gemartje koen. Maar ateret jesot, dat is al gaar. En dat komt, het licht komt dan naar, uh, het, het licht van de ateret jesot. Dus het licht, we kunnen zeggen dat het licht, gogma uh, is. Ja, Ach, want in, ja, omdat, van, uh, als in, het, in de klie van de jesot, als de klie jesot al kan ontvangen, betekent dat daar door het ontvang, ontvankelijk maken van de klije soot wordt aangetrokken, licht gogma. Dat is wat hij zegt. Dus, maar hij noemt dat, hij noemt het een beetje vreemd. Hij noemt het mogen van de atteritische Dus eigenlijk kunnen we zeggen mogen de gogma. Dus wat zien wij Wie is dan de opening hier? De opening, de sleutel hier schijnt te zijn. Licht, dat licht, gokma dat komt omdat er, omdat naar de jezzoet. Oké. Okay. hamoride, het heet het al. Let op wat je zegt, ons. Dat het, wat het is. Dat dat is het aspect van het soort van de Dus de die doen afdalen de heette de let op deze heette ta'a die stond in, de, in het hoofd van de abuwijmer dat die mogen die nu hebben de kracht omdat in de die doen hoe dus, die doen afdalen die heette de a uh, mini van de opening van de ogen die de de regel 10. Uh, pe, naar de p naar de plaats van die. Van die van de P. Hier is eigenlijk, ik heb het daar geschreven. P p van. p, Het is niet P, sorry. Het is dan. Dat is dan. Maar goed. Kunnen we zo zeggen? Maar goed. En hier is de plaats van P, kunnen we zeggen. De uh, plaats van P. Van P. Van. Uh, we okay. Okay. kijk nou goed. Uh, dus dat is de kracht van het licht. Wat hij zegt, die morgen, de uh, aag, die doet de goed van de uh, die stond in de. Opening van de ogen, dus in de ketter die doet haar uh, doen afdalen naar de P, zoals het hier is. Naar, naar dat onderste zwart magnetje. We nifta, let op wat je zegt nu, we nifta, een partsoef, bouw de gar, en dan de hele partsoef nu wordt <coughs> geopend voor de mooging van gar. Dus nu gaat de hele partsof nieuw van de abo wijma, eigenlijk gar ontvangen, eigenlijk, en dat gar komt dan eigenlijk tot de tot dat eret is elf, ik kan niet de duur even dicht de, doen, of verstandig zijn om de duur dicht te, doen. welkend en daarom Nikra ateret je sod, basa Kijk nou wat hij zegt. En daarom heet. De ateret je heet in de naam mifteha. Die heet in de naam uh, sleutel. Ja? Dus ateret je is de naam sleutel heeft Waarom? Omdat het hier licht komt tot ateret je Licht ateret je licht. The place where the place the place for the territory, the territory is, new, place the Licht, is, the place where the place is, the place where the is, the place is, the place is, the place is, the place the place where the place is, the the is, Ga maar even kijken. Het is vaak zo dat hoe heiliger men is zich, bezig, hij zich bezighoudt, hoe meer storingen komen. Dus ik weet het wel dat het zo, altijd zo is. En maar dat is wel erg goed. Dat moeten we overwinnen. De mens moet overwinnen. Kijk nou wat ze allemaal dat doen na, de, na, de, na het gebed ja op Shabbat gaan ze allemaal dan alles verknoeien direct na het gebed ze hadden, gaan ze alles wat hebben ze opgebouwd gaan ze direct met dat bij dat koffie ja, bij dat koffie drinken en dat gaan ze alles verklaar al hun energie wat ze hadden een beetje opgebouwd na het gebed ochtenddienst gaan ze dat allemaal dan aan de varkens als het ware weg, weg en dat is in elke, nee, dat is in elke, is wel goed, maar in elke, in elke religie is het. In de kerk, in de synagoge, overal hetzelfde. Men heeft geen respect voor zichzelf. Met, met men naar buiten treden, hoe anderen over mij denken, dat is maar eigen, begrijp eigen leven is, is niets waard. Met alle, met alle het vrouwen, twaalf. En nu kijk goed, nu moeten we weten nog, hoe komt dat, dus weet wat we zien, is dat het licht komt nu via de A, waar we hier, maar in de grote toestand, naar de ateret is, dus. geweldig, en verder. Ik kan niet gaan vie, komen via de, via de Malchut, die staat nu in haar eigen plaats in de P, want de Malchut is dan het slot, het is, is Malchut, de Malchut, die kan niet het laten het licht. Nu kijk nou goed wat hij zegt. 12. We zegen omer. We looi trachim elabarishimo dertien de miftecha. Looiade in be elahahu miftecha belechad, belechudwe. punt. En dat is wat is zo We zegen omer. We looi trachim elabarishimo de miftecha. En de risimo oftewel de inkerving, is alleen, wordt, is alleen in de inkerving van de sleutel. Zoals we hebben gezien, dat in de slot zelf zit wel inkerving, maar het is niet te leren. Hoe kan je kan dat? Iedereen kan zien, bijvoorbeeld, een geweldig safe, ja, een brandkast. En je ziet, geweldig, dat daar zit wel een slot, je kan zien de slot. Je kan dat voelen met je vingers, wat je wil. En toch weet je niet, je zo, de inkerving van hoe dat zit van binnen, van binnen de slot, ja? van binnen die gat. Kan je alleen maar zien door de sleutel. Als je kijkt naar de sleutel, weet je precies welke inkervingen zitten daar, welke gluifjes, et etc. Zitten daar in de gat van de slot. Ja, dat is wat hij zegt ons dertien, en het is niet kenbaar, behalve uh, alleen, en dat kent alleen, het is niet kenbaar, alleen maar, behalve alleen maar bij de, alleen, uh, alleen bij die miftige, alleen bij de sleutel, bij de sleutel heb je die inkerving, en dat is de vormgeving, form, van de sleutel, die geeft aan, die inkerwingen, precies hetzelfde wat hij ons vertelt. Dubbele punt. En nu let op wat je zegt. Dat is een <coughs> cruciaal stukje van de zoger wat we nu tot nu toe hebben gehad. Dubbele punt 14 Ham hamifteha, hu ateret 15... Hij is zoet, We hu nikh naz bifhina, זאסטינ שיבא הידתה א, שגי יסוד דימולחוט קנהל, אמינו ולא, זאיפינ תינ, שיחי הידתה א, לוה יתראשי מ' ליגנוס, בילינ אול, את אכטינ גאר, אלב ארישי מוד Ha bazat bazat, zneichentien debina, schoen, jishsut. Oh, hier behend je dat ontgülde ons. na de dubbele Ha Hamiftecha, de sleutel, hu aterat jesot, let op, dat is de aterat jesot van de mochin. Dus die mochin die nu pushen de hey. Dat A, dus de onderste letter H, die mal goed naar de, naar de, naar haar eigen plaats, naar de P. Dus, naar de mal goed in het hoofd. We hoe, niet naast, door. Let op. En deze, dit licht, die Mochin. van de ateret is, yes, so dat wat hier met recht, met rood ro, is opgetekend. Die dat mochin komt in de tegenligger van hem, in de kilim. Wie is de tegenligger van de kilim, die uh, dat overeenkomt met de mogen van de atherities. En hij zegt ons, dus die komt, dat licht mogen, de atherities, wat hier opgetekend is, mogen, die die komt binnen in de tegenligger in de heita A, in de te, tegenligger in die malchut van die in de grote toestand van die tien sferot van de Malchut, Shehi, je zo de malgoed. Welke tegenligger? Tegenligger betekent kli, Waarin die komt. Dus overeenkomstige kli voor dat licht. Al dit licht moet overeenkomen met de kli. Dus dat licht mogen, dat kracht heeft om die Malchut uh, af te laten dalen van de plaats van Nikwe uh, van de. Van de uh, opening van de ogen en brengen haar naar eigen plaats, die komt, zeg maar, de tegenligger daarvan, van het licht, is, is Jesot van de Malchut. Dus dat is de plaats, kijk nou, yesod van de Malchut, daar komt het licht, licht van de Ateret yesod Waarom precies Ateret yesod en niet yesod uh, Hij vertelt nog niet, maar. Uh, dus dat licht, at, uh, licht van Mokin ateret jesot komt naar de klie. Jesode van die heet het af van hem goed. Die hebben we hier nu aangegeven, Dat is jesot. Daar komt dat licht uh, binnen. A minula <coughs> uh, 17 shei She, heet het aloit raschum. Hij zegt nu de miniula, de slot is niet de slot dat, dat is de on dat is de hey, tata, tataa ah. dus dat is de goed. lo loitrasim is heeft niet de zeker dat heeft niet de inkerwingen om uh, te om te verbergen en af te sluiten digar behalve uh, uh, uh, anders dan de regimo van de miftige. Dus niet de heetete A, zij zegt ons, heeft de inkerwing, Dus niet de slot, niet, niet, de, niet, niet de slot gaat, niet de slot gaat heeft de inkerwingen om, ja, die om te verbergen, die lichten. Verbergen. Maar de... Maar de sleutel, sleutel heeft de, de, de, de sleutel heeft alle vorm. De sleutel is bepalend en niet de de had, de sleutel gaat dat is wat hij zegt ons is bepalend voor het dicht, van dicht doen van van die mochende gar en natuurlijk dicht doen en openmaken. Maar nu zegt hij zo. Ha schollet en dat is net welke let op en nu gaat het had die vertellen dat Welke miftecha, het, het twee woorden voor het einde van de regel. Velke welke miftecha, uh, welke sleutel heerst, let op, bezat de bina in de zeven onderste van de bina. Daar heerst deze miftecha, zoals we hebben geleerd. Schehen jishsud, dat dat is jishsud. In jishsud wel daar is de miftecha, ja of niet? Daar is het, miftige, waarom? Daar is geen, in de ischstoot zit, geen wat? Hein wat is de onder de ischstoot zit? In is is onder de ischstoot zit geen goed. Onder ischstoot zit, ateret ischood. Duidelijk. We hebben geleerd dat ischstoot, wat is ischstoot? Ischstoot is zeven onderste van de bina, ja of niet? Als we nemen de hele bina, dan drie, drie bovenste van de bina, dat is dan, det is dan the aboeyim jaft niet en and around and the eigenlijk and the and the yeshut yeshut yeshut eigenlijk bekleed de dezeven onderste van de aboeyim and daarom is the yeshut heeft is is eigenlijk lichaam, ja, lichaam, dus vanaf P en naar beneden van de Bina. En daar zit geen hoofd, dus betekent, daar, daar zit geen malgoed. Malgoed staat, waar nu? Malgoed staat in, boven, in het hoofd. Dus, jirsut heeft alleen maar negen sferot in zichzelf. Geen malgoed. Dus, onder de jirsut staat ateret jesot. Ateret jesot kan er was geen verbod op Atheritie soort. Begrijp je? Atheritie soort kan wel. Een licht door in een grote toestand. Kan Atheritie Soot altijd doorvoeren. Het licht. Licht hoog And En nu iedereen kan nu, nu al een beetje dat zien. Wat hij, waar, hij nu, waar hij nu over. Oh, hoe dat allemaal verder zal verlopen. Dat hele, dat hele verhaal. Dus suspense is al geweest. En nu. Nu zien we dat. Nu komt dat de ontknopping eigenlijk. De eerste onknooping van wat het is, 19 Aanval smo. Twintig heet dat a, als het Shegen abovijma, 21 alleen. Aan het legar dus wat zegt hij dan? Hij zei ons uh, net, en nu omdat ik ze moet nog een keer zeggen, want daar is het antecedent. staat hier. Dus wat zei hij ons? Dat de nifte gaat, dat de sleutel zit in de zeven onderste van de Bina, oftewel in de Jersu. Negen. Awaai lobby heeft dat maar niet in de eigen. Aspect is not in the shehu hayt, nor in the abovay myself. Twintach shehu hayt at the a hasholatet bagard the bina. Want ob eiche platz is it? What is it? Kijk, okay. that the hayt at a is that is on the onderste letter hay of the word malchut. Die staat die heerst in the gar van de bina. Kijk, bij de aboehema, wat zien we bij de aboehema? Bij de aboehema staat die mal goed in haar, in de, hoe zeg je dat? In de nikwe in de opening van de ogen. En die hebben alleen maar kettergog maar en neven van lichten. En dat is wat zij hebben. En zelfs als het wel dat die heet het daar, de Malchut zelfs, wanneer die in Gadloot naar beneden komt naar eigen plaats, niets veranderd voor de Abouima, want zij kiezen, zij verkiezen alleen maar Chassadim, dat betekent, voor hen, voor hen gevoel, let op wat die te zeggen, voor hen gevoel is het net of die Malchut staat nog steeds in het hoofd, waarom? Wat is Chassadim? Chassadim betekent uh, Neffers en ruh, ja of niet? Dus dat is wat zij ontvangen. Verder hebben ze geen interesse. betekent net of daar die mal goed staat nog steeds in, de, in het hoofd. Als zij niet ontvangen, chogma, betekent dat, het, dat zij alleen volstaan met, uh, met het licht van wat in het hoofd is. Dus net of zij twee kilim alleen ketteren chogma naar kilim. Eigenlijk, shehen abou yim dat die zijn. Abu Yima, this Abu Yima, this Abu Yima, this Abu Yima, 21. Let's open. An let's open. Tamit, Gar Kijk na wat je Abu Yima is, the geacht als Gar. Kijk goed op, kijk goed. This, de ene kant, die wil alleen maar yeah, of niet? Abu Yima. Wil alleen maar Chassadim. Maar abu, jima, ondanks het feit dat ze chassadim hebben, ze hebben een heel andere chassadim. Hun, hun oorsprong is het hoofd. Iedereen weet het? Keter, gochma, in keter, gochma die hebben wellicht licht chogma. Ja of niet? Maar de abu, komt oorspronkelijk uit het hoofd. Dus betekent dit altijd in, zit in het hoofd normaal. En die heeft ook tien sferot En die heeft altijd gochma, maar gochma interesseert hen niet dus, al, en als Bina komt uit het hoofd, ja als ik bijvoorbeeld, dan, betekent dat die heeft altijd gar begrijp je dat, gar van lichten betekent tien, wat is gar? betekent alle tien lichten, dat is gar Ze hebben Abouima hebben gar van lichten ja, maar gar hasadim hebben ze. dat is erg belangrijk om te weten dus, Abouima eigenlijk altijd hebben gar van lichten, Eigenlijk. Gar, maar hun gar is dat zij voorkeur hebben altijd voor chassadin. Maar gar betekent, wat betekent gar? Keen lichten. Zij hebben <coughs> altijd keenlichten. Dat is wat hij wil zeggen. Dat voor de Aboïma absoluut doet er niet op, dat die maar goed in de grote toestand wel uh, naar eigen plaats geduwd wordt. Of die gaat op eigen plaats staan, op de plaats van de Nikweinaim in de kochma is precies hetzelfde, waarom zij, zij blijven altijd hetzelfde aboïm, ze zij blijven altijd trouwen, altijd altijd uh, uh, gar hebben ze gaar dus dun, dunne chassadim, maar dat is hun gaar en zij altijd gaar hebben zij. Waarom? Altijd in Svirot. Dat is gaar Altijd. Ze worden niet minder dan die gar. En de jirsuit wel, de jirsuit heeft geen hoofd, en daarom, uchmo, 2022, uchmochen, en nu nog even, uchmochen, aminula, lo etrasim, lehipateiach, elabayisot, 23 de, de mochen. En zo so ook, zegt hij, aminula, de slot is niet ingekerfd, er is niets gemaakt zo, niet. Gemakt, so niet so that the hey that the artist, the, the, ah, the one, the, the malchut, the start in the Abovima Is not in curved? Is not he op up the manner that the lehi pateach, Soda yisod let up, di and let nothing here, and di miftacha. That is the miftacha. Is he? the miftacha? Uh, sorry, the minyula, the slot, the slot that is what what new uh, what new is. We kunnen zien de slot of in het hoofd van de abou yeah? of Of wanneer het gadlut is, dan de slot als het ware staat hier in de P van de abou Dus helemaal vijf sferot van de abou Now, Nou, wat zegt die ons? Dat de slot, zegt die, kan. Nog een keer. Dat de slot, oftewel de miniula van de abou op die kan open doen. Die kan doen open de lichten van gar alleen maar in de jesot van de morgen. Dus de opening van, nog een keer goed kijken. De opening van de morgen komt alleen, in de, komt alleen uh, door de jesot van de mochen. Ik zeg nu jesot of atherat jesot, Dus dat komt alleen tot de jesot naar de kilim, kilim van de jesot, kli jesot, sorry en dan komt dat licht daar naartoe, naar de jesot, licht, licht dat overeenkomt met de mogen van de jesot, dus de mogen, de overeenkomst tegen mogen, hij uh, noemt het niet bij naam precies, maar hij zegt dan, de mogen van de jesot, de mogen die horen bij de klie Jezot, dat alleen, dat gaat open, dus niet de mal goed de mal goed, alleen de jesot, die gaat open, dus oftewel de 49ste poort, Daaruit, daar is als het ware de opening, de sleutel daarin kan komen. Dat betekent dat, mogen de, de authority zo, so, die komen dan in het gatje, die zit in de, de 49ste poort. En daaruit komt het licht. Oké? Okay? En nu gaat het verder. Dus, nu weten we dat binnen die Yima in de Gadlood, Licht mochin, dat is voor ons belangrijk, licht mochin. Die komt naar de ateret yesot van de Malchut. En niet verder. Oké? Okay. Duidelijk. Komt tot de ateret En dat is al licht uh, gar. En niet verder. Uvaze, Niemtza 23. Lo Yadin be elahahu 24. miftacha be Jedia. Jedia. Sorry. Jedia. Pirusho. Ham 25 Vijf en Mochin. Wel Kilonim shahuha. Mochin. Elabi. Vchinat. Amifte. Bazat. Shel. Zeven Habina. Nu komt het. Kijk nou. Hoe was z 23? En daarmee neemt ze. Het bleek dus. die in miftacha die worden gekend. Dus die mogen worden gekend. Alleen maar in die miftacha alleen in die in die sleutel worden die mogen gekend. Wat betekent kennen? Wat betekent dat die worden gekend in door die, alleen in die uh, uh, in de sleutel, let op wat hij ons vertelt. Jidia, het kennen, Pirusho betekent, wat betekent dat kennen, dat wat de zorg zegt, kennen, dat alleen de, hij zegt, pirusho betekent, amsha hata het aantrekken van de mochen, dat is kennen. Ja, het staat ook geschreven, en Adam, jada, et gawa, Adam, had gekend ava, Wordt niet gezegd, uh, contact had gehad, gemeenschap gehad, staat in het Torah. Hij kende de gaven, dus hij trok naar haar toe, de mogen de, uh, de mogen. Dat is wat uh, ook de man doet, ten aanzien ook, want ook de mogen ook komen ook bij het contact tussen man en vrouw, ook de mogen, alles komt van de hersenen. Duidelijk, en niet van een bepaalde orgaan. Duidelijk, van een bepaalde orgaan komt alleen maar een narigheid. Een beetje, een beetje, weet ik veel. Maar het komt altijd, ja? Ja, maar, precies. Maar alles komt van de, van de hersenen. Wanneer het, uh, wanneer het met de intentie en alles. Alles komt van de, alleen van de, van de hersenen van de man. Nou, dat is het contact. Dat is iets wat, wat, wat op die manier is de mens geschapen. Uh, en dat is wat hij zegt. Dus, wat betekent kennen, zegt hij? Dat is het, aan, dat is het aantrekken van de mogen. Dat is kennen. Duidelijk. En betekent ook niet chassadim. Chassadim is niet kennen. Duidelijk, chassadim, ja, als chassadim, Chesedim is nog niet kennen, maar het aantrekken van de mogen, van de gadlood, dat is kennen. En daarom van Abouima kan we nog, kan we nog niets leren, maar de van hier wel die... Oh, kijk nou wat hij verder zegt, 25. Wel meer. En hij zegt, de zoger. Ja, let op, hier komt, het, hier komt het, de clue. Ki lonim shahu ha elabifinata mifta abif let op, dat de mogen werden aangetrokken, worden uh, worden aangetrokken alleen vanuit vanuit, vanuit, vanuit de miftige, alleen vanuit de sleutel. Verder kijk nou wat hij zegt. De haino dat wil zeggen, bazad, shel habina in de zaad van de bina. Wie is de zaad van de bina? Yersut. Ja of niet? Shesham, dat, dat, dus, dat is de Yersut. De Zad de Bina die nu bekleedt, kijk nou, die nu, partsof Jersu, die nu bekleedt de aboe Yima in de grote toestand. We hebben geleerd dat de Jersu steeg op samen, werd meegenomen met de Bina ze er binnen in de Gadlut. Dus Jersu staat nieuw. bekleedt nieuw de aboe Yima. En binnen hem schijnt die, binnen hem, kijk nou, binnen die Jersu die geen goed kent, die alleen onder die Jezus staat, alleen atheret Jezus, en er was geen, geen verbod voor atheret voor Jezus, was geen verbod van Zimtzum Alef. Duidelijk, Jezus niet, dus nu binnen die Jezus, die staat nu, die omringt, als het ware die Abouhima, omhult Abouhima, binnen hem Scheint die mal goed van de. Ja, die scheint de. De licht van morgen de Ateret Jezot. En dat licht is van binnen komt. Uh, licht van de Gadlut. Morgen van de Gadlut. Komt tot de Jezot van de Abba Woyima. Ja of niet? En dat is net als lamp en een lamp en een lampenkap. Dus de Jezot new ontvangt omdat Jezus staat op hetzelfde op derselde niveau nu, niveau inderzijde Jezus tot nu staat op hetzelfde niveau als de malchut eh, onder andere als waar Jezus staat je van de van de, uh, malchut van de Abu en daarom ontvangt die Jezus ook het licht het schijnen van het licht van die mogen van de ateret Jezus die die uh, machtigheid die, die ontvangt, machtigheid van de Heilige ontvangt, van haar van boven tot haar Jesus. En nu ontvangt dat Jesus. Ja of niet? En Jesus ontvangt natuurlijk dat hij heeft, hij heeft, nu ook zijn eigen plaats keter hochma Ja, keter hochma precies dezelfde opbouw. keter hochma en ook zijn niet in Ja of niet? Dat op, dus onder de gogma. Maar bij hem staat het daar niet. Zie dat in het, met, groen, met groen magneetje heb ik het aangegeven. Met twee groen groene magneetjes. Dus in de Katnoet, Dus niet de Katnoet, Sorry. Bij hem normaal staat het. De Miftega staat bij hem waar? In de. In de. Uh, in de gogma. Ja of niet? Natuurlijk okay. moet je dat zien. Dat het dat dit alleen in de kathood zo is. Kijk okay, nou goed wat ik zeg. Natuurlijk die die goed die, die dat alleen laten we zo alleen maar een groen spotje laten. Want anders denk je dat het. Want als die zo wanneer die jisoot natuurlijk steekt op naar boven, dan in de Gadloet, in de Gadloet, ja in toestand van Gadloet, dan de hele jisoot ontvangt, ja en niet. Daar staat natuurlijk in de Gadlud, staat die. staat die. Uh, in de Gadlud staat natuurlijk daar in de Miftega. Daar. I mean Doe er niet toe. Maar ik bedoel dat de Malchut staat niet in de. onder de. chokma in het hoofd. Ja, yeah? in de Gadlud. Iedereen hoort wat ik zeg? Dus in de Gadlud. Wat gaat in de Gadlud worden? Dan gaat die the Malchut, of the well, Atheret Yesot. here is Miftahar. What is Miftahar? That is Atheret Yesot, Yeah, ja, Flipp. Atheret Yisot, betekent betekent Atheret Yisot, betekent that the ateret in the in, in the Yisot, let up, in the Yisot. We stay up there under the Platz under the Keter Chochma. Not the Malchut, ja, want je ischstoot heeft geen malchut. Maar wat staat er? Bij hem steigt op de ateret ischot. Iedereen begrijpt het. In plaats van malchut, niet de malchut steigt op naar de naar de uh, inaien. Maar bij hem, hem geen malchut bestaat, waarom hij mag deel van hij dat ik ga niet weer dat herhalen nog een keer, maar bij hem is het ook steekt, ook op dezelfde manier functioneert die, maar hij heeft geen malgoed, in plaats van de malgoed bij hem steekt ook de soort naar de plaats van de van de, van de, van de uh, waar de hoogma staat en in de gadloed, wat gaat in de gadloed worden? In de gadloed bij hem netjes gaat het uh, dat, in, kijk, dat staat die, die soort staat daar in de gadloed maar in de gadluut, die gaat gewoon afdalen. Ja. Interessant, met. Met, de groote, kijk met de groene pijltje heb ik hier aan gegeven, dat die, dat die in, dem, in de gadluut, zie je dat een groene, ik kan ook opschrijven in de gadluut, dat die Aterat is <coughs> daalt af naar de, ja, naar haar eigen plaats, naar de plaats waar einde staat van de, van de parcof ja, hier staat. Ja of niet? Dan, wat gaat het dan worden dan? Dan, met andere woorden, die mogen van de ateret van de aboe maar die nu stralen in de, in de, naar de miftige van de jesot. En dat doet dalen die, hoe zeg ik dat, die, die, die ateret jesot, ...van de hoogma naar haar eigen plek... ...naar het einde van de parsoef... ...en daarna kan die natuurlijk dat... die uh, ...dan kan de jishu natuurlijk verder... ...oh, ik heb het ook opgetekend... ...dan gaat de jishu nu doorgeven... ...die hoogma, die mooging van de gadlood... ...gaat die doorgeven naar beneden, naar de nukwa... ...en nu zien we waarom de nukwa... ...het is als tussendoor, zeggen we dat. Dan zien we dat de, de Nukwa ontvangt de Gadluut. Op welke manier de kan dan de Nukwa ontvangen de Hochma? Op wat op die manier? Waarom? Omdat ook Serapin en Nukwa die stegen op na wanneer die bij het opstegen van de Bina Serapin en Malchut van de Abu en hier zo so op, maar natuurlijk niet de onderste, alles steigt op. Het is niet zo dat in, uh, in, iedereen, iedereen begrijpt wat ik bedoel. De hele ladder staat op, die gaat uh, mee. Iedereen, dus de onderste, zeer en en mal goed, nu qua, die ook steken op samen. Dan, ze hebben dat ook, ze zijn ook op, opgesteken. Op de zeer en die steekt eentje omhoog, en die noekwa steekt omhoog. Ja? Alles... Alles uh, steekt op, de hele ladder steekt op. Dus de pin staat rechts nu in de Gadlud we hebben geleerd. Herinner je nog we hebben geleerd dat de pin komt de in de plaats van wie welke plaats in de eerste in Israël Saba precies en yeah, de originele plaats, van die de oorspronkelijke plaats en de nu die komt op de plaats van de Tfuna, van de voormalige plaats van de Tfuna, dat is, ik heb het niet opgetekend, anders wordt het verwarrend. duidelijk. En wat gaat het gebeuren dan? Nu, let op, dan de Jirsu, die geeft nu, de mogende gadloed, let op, erg goed belangrijk, door de Abba Yima kan gadlut, kan licht, mogen, kunnen niet licht, maar doorgevoerd van de binnenkant. Iedereen ziet het? Want daar staat wie? Daar staat die Minula. Daar staat die Malchut, die laat het niet binnen. Alleen in de Gmartikun kan het wel, zou dat kunnen, zou dat mogelijk zijn, dat die Malchut zal dan afdalen naar de Malchut, de Malchut van deze, ja, dan komt de Gmartikun. Dan komt de volledige correctie, duidelijk. Dan komt, daar is geen, dan wordt geen dood meer. Dan niets meer dan zal... Dan zal niets dood meer gaan. Alles zal leven dan, elk de mens zal leven dan voor, voor eeuwig. Geen, geen kwaad zal meer zijn. Geen onreine krachten zullen zal zijn. Maar nu, 6000 jaar, dat is dan, op die manier wordt het 6000 jaar ontvangen. 6000 jaar, op die manier wordt het ontvangen. Hoe? Kijk. Kijk, de opgetrokken en de noek opgetrokken. Ja, samen met, met, het, met het eerste op. Want alles trekt het op op. De hele ladder gaat omhoog. Wat gaat het gebeuren dan? Kijk nou. De noek wat je ontvangt van de linkerkant. Die noek ontvangt dan van de jirsut. Waarom? Zij heeft gochman nodig. De links, staat links van de van, de, van de pin. Waarom? Alles wat van beneden optrekt. Naar, naar, naar, naar hoger. Die staat komt altijd naar de linkerkant. Ook hier, zo zie je, die trek op, trek op samen met die Nehi. Met ja, met, samen met de Binaze, en Malchut van de Aboui. Maar die kwam ook links te staan. Eigenlijk, links betekent vrouwelijk ten aanzien van manlijk. Kijk nou, genoeg, wanneer je ontvangt van links de mogen van de Gadlut. En nu zien we dat het goed dat zit in elkaar. En natuurlijk ontvangt ze de mogen. heeft ze wel mogen in haar, binnen in haar achterste kant, maar ze heeft geen chassadim, dus het is net voor haar, dat gochma is net voor haar nu als een ijs. Ja, duidelijk, als een ijs. Dus. Duidelijk, eerst. Dus zij ontvangt wel gochma links en ze hier een pin. Wat doet ze hier een pin? Ze een pin. Ontvangt daar niet. Ze hier een pin ontvangt Via de rechterkant, via de Abujima. Dus kijk nou goed. Abujima. In, in, in de trap van de Abujima. Hij is, hij is net een ketter chokma. Dus neffers en roog. Daarvan ontvangt uh, zeerampien. Hij is chassadien. Hij heeft geen chokma nodig. Eigenlijk. En hij is nu, Hij is rechts. <coughs> en zij is links. Dus hij ontvangt zeerampien. Ontvangt van de Abujima. Ontvangt chassadim Iedereen ziet het. En de nookwa, die is van linkerkant, en ze ontvangt dan gochma via de jirsut. Ze ontvangt dan de gochma. Waarom? Geen, geen, uh, geenmaal goed. Alleen maar het ateret jirsut is bij jirsut. Ateret jirsut heeft geen problemen om door te geven naar beneden. Het is wel massag. Het is een vorm van een massag, maar het is een massag doorlatend massag. Dat is wat ook de... Uh, Salomo in zijn wijsheid. En hij was wijs. Was geen mens was zo wijs als hij. Men zegt. Omdat de wijsheid kwam van de malchut, En hij had de, de spiegel. Ja, spiegel spiegelvloer. Ja, zo'n transparante vloer heeft hij in zijn zaal. In zijn spiegelzaal was transparant en spiegelvloer. Dat was ook dat de bedoeling van de spiegelzaal. Ja, van de, van de koning Salomo was dat hij, hij moest dat laten zien, precies zoals het wat wij leren nu hier. Hij kende dat, maar anderen kenden dat niet natuurlijk. Maar wat betekent dat? Iedereen begrijpt dat Dat is de spiegelzaal. Dat betekent dat die, dat die doorgelaten wordt, doorgelaten wordt van de ene partsoef naar de andere partsoef. Wordt doorgelaten wie is de vloer? De vloer is de laatste sfera, ja of niet? Dus de laatste sfera is normaal malchut, Maar malchut is niet meer, Malchut is verborgen, ja, in de hogere, in, daar verborgen, in de dan. Nu, hij liet dan zien dat in zijn paleis, dus dat betekent zeer en pin. Hij is dan, was net als zeer en pin hier op aarde ten aanzien van de malchut. Dan liet hij zien dat, dat de... De vloer dient voor hem of de in het de Koninklijk Palace dind de zijn van Ateret Yesod. Deedelijk. Dus de vloer betekent de laatste sfera. Is niet de Malchut, maar Ateret Yesod. Waarom? Geen Malchut is. Varum? En dan is Ateret Yesod, is heeft niet de aviut, heeft niet de, went de dikte dat het sluit alles af. Maar Ateret Yesod is wel, aan de ene kant is het wel vloer, omdat die heeft, die heeft wat? Massage, duidelijk. Die heeft massage, die heeft toch wel um, begrenzing. Aan de andere kant is het een begrenzing die wel doorlatend is. Dat was in zijn wijsheid, niet menselijke wijsheid, maar godelijke wijsheid, heb je dat gezien. Duidelijk, de hele tempel was... Opgebouwd naar het beeld van het hogere. Duidelijk. Maar was wel gemaakt door mensen, door vlees door, door en bloed. Duidelijk. Daarom was, die, was het, was het uh, gedoemd tot vernietiging. Ook de tweede tempel. Alles was een, het, was niet een, het was niet door God gemaakt. Duidelijk. Dat is goed. Begrijp je, dat is iets wat mijn broeder steeds begrijpen dat niet? Ze hangen zich dat aan die tempel, et cetera, Want ze denken dat het een goddelijke zaak was, maar dat is niet. Het was een menselijke zaak. Het was wel naar het beeld opgebouwd, ja, naar het beeld. Na, het was een zinnebeeld van het goddelijke. Maar de hele bedoeling was om uiteindelijk af te breken die twee, twee, twee mensenhanden, twee tempels die door mensenhanden gemaakt waren, om uiteindelijk de ware tempel te laten komen, die wij verwachten. De derde tempel, dat is de ware tempel, eigenlijk de eerste tempel zou komen. Er waren geen tempels tot nu toe. Kijk nou wat ik zeg. <coughs> Kijk, alle literatuur daar staat, dat zoveel tempels waren. Geen tempels was van God nog hier op aarde, nog nooit. Dat komt pas in de Gmarticum. Duidelijk. En al dat, al dat... Gedoe over de tempels natuurlijk, was het alleen maar zinnebeeldig. Uh, men wist natuurlijk, alles werkte natuurlijk voortreffelijk. Uh, toen, die, toen alle diensten waren, et cetera. Maar omdat ze wisten van binnen die dingen te doen. En daarom kijk zitten we nu hier. Ook ik zit op mijn zolderkamertje. Zonder, nou, het is net of ik zit daar, ik kan het zo dingen doen, net zo als zij dat doen, deden in de tempel. Zonder enige... Zonder, uh, Godelijk, zonder zeg je dat zonder heilige der heilige. kan het. Waarom moet je het in jezelf opbouwen? Dan gaat het werken, duidelijk. En jij kan zijn in de heilige van de heilige en jij kan niets ervaren. Alles hangt van jou af, duidelijk. Daarom alleen die, die priesters die wisten wel hoe dat werkte. Ook niet allemaal. Er waren ook andere priesters. Soms waren eerst goede, waar priesters, die wisten wel die uh, hoe het beste wil, die eenheid te, te, te, te, tot stand te brengen. Maar er waren anderen in de andere tijden, die sommigen die wisten dat niet meer. Duidelijk, die alleen maar deden dat omdat, ja, ik ben, de, ik ben een zoon van iemand anders, betekent nul komen doen. Nu. Breken, breken. Die moet leren van zijn vader. Je kan het niet geestelijke, je kan je niet beërven. Duidelijk. Als de zoon een zoon, de zoon is van die, betekent die niet dat die, dat die per se Iets, iets, naar vlees, is ook, elke priester is net zo so als gewone boer, duidelijk, maar wat hij kan doorlaten, iedereen <coughs> ziet het, als die kan doorlaten, als die overal zichzelf opbouwt op de manier dat die ateretjesoot zich tot bodem maakt, dan hoort die priester.